Wij beginnen de zoggerles, 304, op de pagina Resh, Mem, Vav 246, de rechterkolom, de regel 33, tot Juden. פיקודה 5 כלל ג פיקודין 34 אחד 1 למי למי ליי בורייט בד of 10 למי למי א למי ליי בורייט בד Leit aska papiri 35 veribia. Gimel, le megazer, le tamani, nee, dat is niet goed hier. Le tamani, In de regel 35: 1, 2, 3, 4, het vierde woord, le In plaats van gimel moet het num zijn. Corrigeer het in je kopie. In Ik breng in herinnering dat hier in de in in uitleg van de algemene principes van alle veertien voorschriften legt die parallel, trekt die parallel tussen de, die voorschriften en de zeven dagen van de scheppingsdag. En ook, als consequentie daarvan ook, welke lichten worden aangetrokken door die of de, door dat of een ander voorschrift. Let op. De regel 33 uit Jude 10. Bekuda Hamisha het vijfde voorschrift Collega Gimel Pekulien bevat drie voorschriften, of drie subvoorschriften. Dubbele punt. 34. De, de, de, het eerste is. Limelae, ja. Bouraite. Leren in de Torah, letterlijk. En dat is erg mooi, hoe dat, hoe dat geweldig, hoe dat in het Aramees staat, lemelai Dus leren niet de Torah, maar BeOraita in het licht, in de Torah. Kijk nou ook in het Aramees: Oraita komt van het woord licht. Kijk nou Oraita in het Aramees. kijk nou goed het derde woord in de regel 34. Altijd kijken diep in de letters, diep in de, in de uh, schrijfwijze van de Breuze letters in de Kabbalah. Dat is de, eigenlijk de referen het referentiekader voor jou. Daar vind je Hashem. Oraita, kijk nou, be Oraita betekent in de Torah. Maar Oraita, dus zonder bed, alleen maar Oraita, wat zit daarin? Zit het? Oor. Uh, zit Zie licht. En Yate betekent, uh, Jut-Jut, Taf, Alf, dus de uitgang, Yate betekent zal komen. Is het niet wonderlijk, hè, zo, dat hoe Aramees, het Aramees van de Zogger, ons helpt te begrijpen, ook, eh, ons te verdringen in de diepte, dieptes van de betekenis van het Heilige Schrift. Zie, oraita, het licht, dat zal komen. Dus leren in de Torah. Dus leren in het licht dat zal komen. In andere woorden, leren in het aankomende licht. Van het aankomende licht. Dat aankomt uit de Torah. Bet het tweede, leed Asca, Papiria 35 Veribia zich bezighouden met uh, het voorschrift van uh, m, m, uh, zich vermenigvuldigen van wees vruchtbaar en vermenigvuldig je. Dus met, zich bezighouden met het, met het zich uh, vruchtbaar maken, <laughs> vruchtbaar maken, vruchtbaar zijn en ribia en vermenigvuldigen. 35. Natuurlijk is het heel anders dan wat, wat, wat, wat zij begrepen dan uh, letterlijk dat men dan kindertjes moet maken, de vijfendertig. Gimel, le megazer, let manje Het derde is om besneden zich, om te besneden zich te besneden op het op de achtste dag. Vijfendertig na de punt. We hebben de zes <middels> Hamamar. De jom heide ma se brisheet. Je schertsu zeven en dertig hamaim. Sherets nefisch haaia. Waof. Joaf. Jofaf. Al haarets. We hebben We zes En dat is de essentie van het van de mama van de uitspraak. Uitspraak van Hashem. Ja, A A Hashem, de schepper, heeft dus eh, tien uitspraken gedaan bij het scheppen van de wereld en daardoor de wereld werd geschapen. Dat is dan één daarvan. Dat is wat hij noemt, dat is, de, dat is de essentie, de kern van de uitspraak van Hashem op de vijfde dag. Van de scheppingsdaad. En hij citeert dat. Je shert zo amaim laat het dat eh, De wateren wemelen, Van scherts, van gewemelte, Van nevers gaja, Nevers gaya is als het ware levende nevers. We of en eh, het gevogelte. Jovav Alhares, die zal vliegen boven de aarde, 38, Wegole, enzovoort. Dus hier uit dit vers werd het opgemaakt, ja, de Torah geleerden hebben opgemaakt, dat er hier sprake is van die, van eh, die drie subvoorschriften van die van dat vijfde voorschrift. Pirouch. Ki e badale pikudin, heena, Gamarno negen en dertig etikun ad silut. Ad. Amohin. De gar. De zon. Viertig panimpe panim. Let goed op, op wat hij ons nu vertelt. Wat hebben wij dan gecorrigeerd daar? Wat hebben wij bereikt tot nu toe met die vier voorschriften? Die vooraf gingen aan dit vijfde voorschrift. Birouche. Uitleg. Kijma dan het Bekoedinschaat henaar omdat in vier voorschriften die tot nu toe waren, Gamarno hebben wij volbracht, 39, et adsiluut, de correctie van de adsiluut, ad tot de tot ja, tot het ontvangen van mochin van gar van de zon. Panim be panim. Gezicht tot gezicht, dus in hun toestand van zivek, panim bij panim. En dan verkreeg men zij mogen van gadlut, mogen de gar. 40 naar de dubbele punt. Schaline, picuda, Kadma, De jiraat 41 aan moed, Begin de hier Vishalit In schaak nu twee alain. vierdechtje kun, satum we jij maar alleen. Basoda maar de pasuk harishon brishit baravehule. Can you goed kijken hoe hij dat opsomt Charide Pekuda kadma, kadma, dat door het eerste voorschrift van irat, de irate van het van het, de, van, uh, het vrezen voor rommoed, voor de verhevenheid, Hashem zo wordt genoemd, Begin de Arabische scharit, omdat hij is groot en machtig. Himshachnu hebben wij aangetrokken. 42, tikun hebben we de correctie van de Hoge, Abba en Ima. Basod Amamar in essentie van een Amamar Satum, in essentie van een verborgen uitspraak uit de tien uitspraken. In het eerste vers van de Torah... Breshid bara Elohim. Eerst schieb Elohim. Ja, herinner je nog? Het eerste schip van de Torah. Uh, Eerst schieb Elohim. et shamaim. et veta ha haretz. Uh, de hemel en de aarde. Dus in dit vers... ...in dit eerste stuk... ...van... ...eigenlijk in het eerste... ...ja, in het eerste vers... Uh, dat is, het eerste vers van de Torah, dat is de, een verborgen uitspraak. Verborgen en means, betekent dus niet, niet uitdrukkelijke uitspraak, dat is in een verborgen vorm, beter te zeggen. Nee? Dat is, jij ziet het niet, want wat, waarom zit in een verborgen vorm? In het uitdrukkelijke vorm is, waar, wanneer het staat, en Hashem zegt, ja, en Wajomer Elohim, hij or, herinner nog? En Elokim zei, zei het licht, zij. Dus Elokim zei, En dan moet het zij staan. Dat is een uitdrukkelijke uitspraak uit die tien uitspraken waarmee Hashem de wereld heeft geschapen. Maar het eerste is een verborgen vorm. 44. en Ansha Op je rus. Anscha. Bapassukabet. Bahare zait dat oog. De hava. Bessitra 46, Rijm schaak nu tikkende de aziel. Pasot 47, 24. Hamam maar de jom Rishon, de masse I 48 uur overhouden. Gewoon werken aan de tekst. <fuck> Daar gaat het om, inspanning leveren. En dat levert alles oh, wat we leren hier. Alle de, de heilige man, de hemelse man, alles komt, kom je te, ga, komt het in, in jou op en je gaat het ervaren. En dat is als balsam voor de ziel. 44, op die en de betekenis van Anser, van de straf, wat, gezeg, wat gegeven wordt in het tweede pasoek. In het tweede pasoek wordt een, een straf, als het ware, gegeven in het Torah, in de woorden waar het zijt, dat en de aarde was Tohu, Ubohu, ja, zoals men dat vrij vertaalt, ledig woest en ledig enzovoort. Daar is dus, dat is een, een daar zit dus een, een straf. 45. En door het tweede voorschrift de Ahava besit van de liefde van de kant van, de, van, het, van het Goede. 42. in schachno hebben wij aangetrokken Tikun die correctie van Jirscht van de Atsilut. Ja, dus zie je dat, de eerste, het eerste is Aboeima, de hoge Aboeima, de tweede, tweede is Tikun van Jirscht van de Atsilut. In essentie van de Mamar 47, van het eerste dag van de scheppingsdaad, hieror zij het licht, 48 enzovoort. Punt. sod or chenivra bachesedi mei, 49 breshi. Shahiyah Adam roeba Misofaulam 50 at so 4 punt. Shahiyah Adam, dat is de essentie van het licht. Shahiyah Adam, dat is de essentie dat geschapen werd in zes dagen van de scheppingsdaad, 49. Shahiyah Adam, dat waardoor Adam, de mens, Adam, dus de, niet alleen de mens, maar de Adam zelf, de eerste mens, had uh, wa waardoor, uh, als Adam kon zien uh, van een uiteinde van de wereld tot een ander, 50. 50 na de punt waar hij deed pikhuda a de kriat, de linker kolom de eerste regel shma u kamlo Inei basodi huda ila a twee de no no nu de wak. Le zairan Pinve vi leja, dri alidei, aliatan, aliatam li jishud, šehu sod vava Tevindishma fir Israel. ken kanal nu bo sod genizata or, besoda katuw v faif vi iji or Habat de Jeshuot. Wel allemaal ze, ze is de Jeshuot. Kinegnas Micha Mata de Jeshuot zeifen. We Shem sham, jam, jabasha. we Hamsacha, hier zie ik dat er een fout is. Het vierde en het vierde woord van de regel 7. In plaats van bed, moet het het zijn. Hamsacha. Hamsacha zo, hij bedal het acht gedolade echade wie hij mekabelet lelea. E Heel geweldig wat hij ons vertelt. Dus, nog een keer, we hebben geleerd, op het eerste, kijk, hij spreekt nu van die, die volgorde, eigenlijk, de voorschriften, in de volgorde zoals Rabbi Shimon hen brengt in de zoog. Ja, en dat is speciaal opgemaakt, Rabbi Shimon zei had opgemaakt, omdat ze, hij wist wel naar, naar het eh, ticoon, hij wist het van de Atsilut, hoe het verliep en ge, had gebonden eraan die eh, voorschriften in relatie, in relatie tot zeven dagen van de schepping. En dan had hij dan het eerste voorschrift, herinner hij nog goed opletten wat hij zegt, is, daarmee gecorrigeerd werd, abohim, de hoge abohim, Het tweede is Yirsut. En daarna gaan we verder kijken, wie is onder Yirsut? Inderdaad, we hebben daar eh, twee paren nog. De hogere zon en de lagere zon herinner je, je nog, de hogere zon dat is um Zeyrampien en zijn boven de gezet, oftewel um, Ziranpien en Leia. en dat is een hogere zon heet het, de zon Gdolim. En onder de gezet is het een uh, Zoon Ktanim, kleine, kleine zoon, dat is Jacob en Rachel. Ja, dus eerst natuurlijk, correctie komt aan de hogere zoon. Ja, Serapin en eh, Leia. Dat is ook wat je zegt ons. De rechterkolom, de regel 50 naar dit punt. Waar de dpq dat liet A, en door het derde voorschrift, de creaat schma van het zeggen van schma is dan het eerste regel eigenlijk van schma is reële, semmalaté gaat. En baskamlo, de linkerkolom, de eerste regel, dat is de afkorting van die zes woorden van de Nukwa ja, van Baruch Shem Kvot Malchut Olam, waar hij het. Hinei, Basot, zie hier, in essentie van de hoge eenheid, van Shema, dus door het zeggen van de eerste regel, Shema Yisraël, de regel twee, Himshach, no morgen hebben wij aangetrokken, de morgen van Wak, naar wie? naar pin en Leia. drie, Aridei, Ariea taam, let op, door hun, middels hun opstegen doen, middels ons, euh, middels hun opstegen naar Jirsut, so, dat hebben wij tot stand gebracht. Shehu Wav, dat dat zijn, dat dat zijn, dat dat is de essentie van zes woorden van Shema Yisrael, ja, yeah. Shema Yisrael, Hashem Eloke, okay, no, het eerste vers van Shema. Kijk, zie je hoe, dat, hoe dat parallel loopt, dat weet je ook leren hier leren we ook voor uh, Prietschaïm, leren we daar ook uitgebreid over Shema Israel. Vier ken kalal zo so, hebben wij aangesloten daaraan de essentie van het uh, verstoppen van het licht. In, zoals, het in, zoals het in het vers in de Torah staat. or En het, het werd licht. Ja, in de Torah geleerden hadden gezegd. Leolam haba. Voor de toekomstige wereld. Van Yersood. We lololama zijn niet van deze wereld van Yersood. Ja, de Yersood. Herinner je nog. Yersood is ook verdeeld in bovengezeien onder de geze. Vanaf de gezeien naar boven. Heet Lolam Habba. Vanaf de gezeien naar boven van Yersood. Herinner je nog. We hebben geleerd. Heet het Le -Olam Habba. Lolam Habba. De toekomstige wereld. Maar onder de gezee van Jezus. Is het deze wereld van Jezus. Want. En dan het licht. Wer, was wel. bleef wel. Schijnen boven. De gezee van de Jezus. Maar onder de gezee niet. Kijk naast mij de Jezus. Want dat licht. Dat primaire licht. Ja van zes dagen van, die, zes dagen van de schepping. Werd verstopt vanaf van de Gezee naar beneden van Jezus. Zeven, we naast en daar is geworden, let op, Jabasha, daar is geworden het droge. Zeven in het midden. wam Shahazo. en dat aantrekken, hier, badalet, dat de, de, de, de, de, deze aantrekking is, let op, plaatsvindt, bij de, de letter Dalet, bij de grote letter Dalet, ja, het laatste letter van die zes woorden van Schmeisre, van het woord Echad. En dan zie je dat waarom die, deze letter Dalet is groot en we hier met en dat wordt ontvangen door leja. Leja. Is de ontvanger daarvan. Zie dat? En daarom is die dalet ook een grote letter. Duidend ook op die leer. Kizé neechen haklein. Schekolp hinat hisaron o masachim. Einatin bazahar ela banukwa shel oto. Parts of, oh, and en dan geeft hij ons een formidable, een formidable principe. Zeer, zeer, zeer bijzonder belangrijk dat, om um, dat uh, op te nemen in jezelf. En wel weten dat uh, dit altijd zo so is. Kijk, klaar want dat is het principe. Dat is het hoofdprincipe. Zeg het altijd zo so. nee Schokolp geen uh, dat elk aspect van tekort of masachim, dus daar overal waar tekort is of masachim zijn, is geen plaats in het mannelijke, maar in het vrouwelijke van desbetreffende partsoef. Probeer na te denken, gewoon goed mediteren over wat hij zegt. Dus als we, overal, in elke of oftewel in elke toestand, ja, elke toestand heeft ook een partsoof. Dus, in, in elke toestand, tekort, of massag, massag is dus anti-egoistische kracht, dat, uh, wordt, uh, opgebouwd, om, het licht niet, ontvangen voor zichzelf. Dus, het is altijd, het is nooit in het mannelijke. Het is altijd in het vrouwelijke van die desbetreffende partsoef. Duidelijk. Dat betekent natuurlijk dat er als er een mannelijk partsoef is. Bijvoorbeeld de ze, zeer aanbieden is een mannelijke partsoef. Natuurlijk heeft ook een vrouwelijke gedeelte duidelijk. Dan is het duidelijk voor ons dat uh, zijn mal goed, zijn ook is het vrouwelijke gedeelte. Daar is de kort. Het is wel binnen deze herantieel. Maar het is wel in zijn noekwaar. Herg, erg belangrijk. Ik probeer het te onthouden. Niet met je hersentjes, maar wel van binnen. Dat tekort en massage, of massage, is altijd in het vrouwelijke gedeelte van een part, van een persoon. Elf. je de jehuda tata de baskamlo im tak nu twaalf adina kashya še ulemata de zeir anpin dertin miama amar de yom bedema hij veertien raketjes amaim toch aan mij Agehino ze boe, niet vra, baggerino, mata ze zestien Amnam hi Banukwa, Raché. We loben zagar hier aan, 17, kanaal. Elk woord is, is, zo De waarheid is altijd snijdend, ja, snijdend en genezend. Eigenlijk iets wat daarvoor was als, steen de waarheid komt doorheen en die steen wordt verbre verbrezen en dat is dat dat wat ik zeg dat het uh, zo snedend is maar daarna komt het leven in deze zo is het ook de tekst van Zogher en ook zijn goddelijk commentaar. Asulam. Elf waarin de Jehoede tata tata, hier schrijf je zo een tata, en door de lagere eenheid, de beschamlof van van het tweede vers van de Shema Baruch Shem Kodmel Hotel Alamwee. Him tak nu adina kastje hebben we. een de zware dien. de regel 12. Shemi Hazel lemaat de 17. di vanaf de Gaze en naar beneden. En naar, en naar beneden van de Zerenpien is. En dat, die in dat, dat aangetrokken wordt. Dertien, mehama maar uit de uitspraak van Hashem. De uitspraak van Hashem op de tweede dag van de scheppingsdag. Hij zei, hier, Rakia betooghamaim laat het uh, uitspansel zijn binnen de wateren enzovoort. Shaboni vragen aan om dat daarmee, dat ook met deze uitspraak, de uitspraak van de Shem is kracht, dat daarmee, daardoor, daardoor, daarmee werd Gehinom de hel geschapen. 15. Shahu so dinakashi wat bedekend hell. Dat op dat is de essentie van De zware din dat is geheel om plaats of zo. de plaats wel. Waar is dat? Dat zijn waarvan de plaats waar is. Michazeel van de zier pin. op af de chazeel en beneden van de zier Natuurlijk uh, bedoelde hij dan, uh, bedoelde dan uh, niet zo, bedoel, bij de scheppingsdaad was het wel zo, uh, maar in, in onze later was het natuurlijk al gegenoemd, niet al de, de genomen zelf die uh, de plaats van de klipot is. Uh, zullen we leren, dat ik natuurlijk uh, onder de maaghoed van de uh, Asië. Daarvan is de plaats. Maar hier zegt hij dan, vanaf dus de chazee naar beneden, daar was niet de gegenom zelf, hij zegt het zo, so, maar de als het ware eh, potentiële plaats van genenom, dus de dien die in potentie die daar, daar vandaan komt, vanaf de gezé naar beneden. Dus we hier, dat dus de zijn plaats is dus vanaf de gezé vanaf de chazee naar beneden van de zieren en nu goed kijken wat hij zegt. Amnam hier. Banukwa, Rachel, we lopen Zachar, Ziran Pin. Maar hij hey, voegt aan toe, belangrijke toevoeging. Maar dat is in de Nukwa, in de Rachel. En niet in het mannelijke, in de Ziran Pin, zoals boven gezegd werd. Eigenlijk. In het vrouwelijke, daar zit deze plaats van de Geno. Al is het een plaats van. Een partsoef van Zeirantin Maar het is Rachel eigenlijk. Het is eigenlijk eh, een partsoef van de Nukwa. En zelfs wanneer partsoef van Nukwa is nog niet ontwikkeld. Dan ligt het toch wel de kiem van Gehenom, Ja, van de Dina van de Zware Hier in, de, in het vrouwelijke. Gedeelte daar waar de Cortes, Gisaron, en daar waar de masachis Zeventien 17. Na de punt. Waarom niet? Al deze schlamat pekuda, de hava 18, ik je wat bet, citrin, waar veel hoen, Sjalkens Rijim Misirata miserata Twintach twintig bedalet deecha de kodem jehuda tata. Lashli meen en twintig midata hava, babet citrin, baamschachata mochin, twintig lemakom rachel ki aznim shachin, shes, shet citrin, drie en twintig tatain sheramochin el rachel, basit 24, dat is de beskamblom. Waardina kaas, en een je door. 25, hanikra, Nehura ook En natuurlijk is het, wij zitten nu nog in het begin van de scheppingsdaad. Aan het begin, in de beginfase van de scheppingsdaad. Daarom zijn alleen maar de kiemen, spreken we van de kiemen, van ook van de gegendom, van de, he de hel ook. En nog niet in het uitgewerkte vorm zoals het wat daarna, na de zeven dagen van de scheppingsdaad is geworden. Onder andere door de zonde van Adam en Gawa enzovoort. We zitten nog, het is nog op de derde dag is er wat verzoeting gekwam dus van deze gegenoom, ja, van deze uh, plaats van de kracht van Gina Kashi of van de heil als het ware. En je could het. We gaan ook hoe en de, de verzoeting de van deze plaats, van die zware dien. Al Aridea ja. schlamat bekuda is door het aanvullen van het voorschrift van liefde die van twee kanten is, is niet alleen van het goede kant, maar ook van het andere kant, 18, we afielen hoe natuurlijk, zoals hij dat zei, dat en zelfs als hij, so als hem jouw zou ontnemen van jou, je moet hem ook lief hebben. Dat is de correctie daarvan. 19, zie ik je kabel dat Daarom dient men, dient men, eh, dienen wij opleggen op ons, miserata nevers, het opofferen van onze nevers in de regel 20, in de letter, met in de letter dalet van het woord echade. Kodem jehuda tataa. Voor de laatste, voor de onderste. Eenheid, voor de lagere eenheid, normaal noemen we dat lagere eenheid, La midata om de eigenschap van liefde aan te vullen, de regel 22, aan van beide kanten, bij het bij het aantrekken van mogen naar de plaats van Rachel 22. Ja, asnim, shahin, want dan worden aangetrokken, Schiet ziet in Tatain, zes onderste kanten van de mochin van Rachim, zes onderste wak. Beshit teven bij zes woorden van baskamlo, ja, van de tweede regel van de smaisrein, baruch, shem, quot, Malchuto lolam, Vahet, 24. Wat in akashia negen vachligioed oren, de zware dien, wordt, wordt uh, transformeert zich om uh, tot licht te worden. Wordt getransformeerd in het licht. 25. Welk licht heet Nehura Okma? Het zwarte licht.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 de hoge eenheid. Dat is de essentie van de uitspraak van Hashem. In de scheppingsdaad. Ja, in de scheppingsdaad. In de scheppingsdaad. is een uitspraak. Ikke laat. De wateren. Vloeien naar één plaats. Wat je basa Je basha en laat. So Het droge. Verschijnen. Enzovoort. Zeven de Heilige, dat wil zeggen. Kitova schon. de eerste keer, Kitova, daar is toch wordt gezegd, en Hashem zag dat het goed was. Dat het goed was, de eerste keer, die, op de derde dag, van de scheppingsdaad, op, op de scheppingsdaad, op, op de derde scheppingsdaad, was het twee keer gezegd, Kitov, Hashem zag dat het goed was. Waarom? Omdat om op de tweede dag, waar, waar, wanneer de hel hem geschapen werd, de zware dien, werd niet gezegd, Kitov, dat het goed was. En daarom op de, de derde dag was het twee keer gezegd, Kitov, dat, omdat het goed was. Dat het goed was. 28 na de punt, we je houda dat? hoe maar, 29, te de shaharetz desha, we gomer, se hoe, ki tove dertag, de yom, gimmel de maas, heb En de lagere, we je ta tataa, en de lagere, onderste, kan we zeggen, de lagere eenheid, dat is essentie van de Aidspraak van Hashem. Ja, bij het scheppen van de wereld, de regel 29. Dit Saharis, de, de shalat, de aarde, uh, gewassen voortbrengen enzovoort. Zo goed, dat, dat is de tweede keer, over de tweede keer dat het goed was. Op de, gezegd, op de derde dag van de scheppingsdaad. De regel 31. ועל ידי פיקוד הרבייה, למנעד דהוויה תויינדרתח הוא האלוהים דהיינו להשוות, ענוק ורחל דריינדרתח לגמרי, אלא זה ירנפין בלי הפרש, מה שכו חס ושלום, על ידי פירינדרתח השלמת, אהבה בטרינסיטין בשלמות 35. en dertig. Schadina jot. Or, venehura zes en dertig. Hukma, venehura. peruda. 37. en dertig. Kemifhinata schlamata Na sacht en ukma. kanal Ali deise nid yakhdu rakhil v ziran bi mamash 40 vo y golim shnay gbla lotl yish sut mi mama in 40 ki ze zon bash bash va gmurat v 40 elayish sut ki avim yoter mi menu 43 ein ze hisaron elamala. Wij daarom alleen. Punt. Waar het Epe de regel 31, waar het Epe Revia, en door het vierde voorschrift, Lemenade, te weten, dat Hashem hawaya is Elokim. Ja, hawaya is uh, zich aan binnen, en Elohim is uh, Nukwa, en dan om um hen gelijk aan elkaar te maken. De Hainu dat wil zeggen, 32, Lashwa'at, Hanukwa dat wil zeggen, om gelijk te stellen, Nukwa, Rachel, helemaal het op, helemaal gelijk te maken, Rachel met deze herenpien, zonder absoluut, zonder enige, enig verschil, God verhoedde. Aridea, Shlamat, door het aanvullen van liefde, van twee kanten, in een zulke, in een zulke volmaaktheid, 35, akasha, dat het de zware dien verandert in licht. benehura 36, ukma en het zwarte licht. Benihura khawara, in het witte licht, heeft geen scheiding. 37, want vanuit het aspect van het aanvullen van liefde van twee kanten, na 38, werd het zware, zwarte licht nog belangrijker, zoals boven gezegd, zoals uitgebreid, uitgebreid kanaalbehorig, zoals bovenaan uitgebreid werd, Uitgelegd. Henee, zie hier 39. al deze, daardoor, niet jagdou, werden Rachel, Rachel is Werd Rachel en Zeerantin verenigd tot één, daadwerkelijk tot één geworden. 40. Wie Golim, Snehem en Juk, en beide kunnen opstegen naar Jirsut, door hun eigen krachten. Ja, dus om God lood te maken, ja, dat, dat, dan hebben ze, hier het niet meer nodig. Dan kunnen ze zelf opstegen. Die met ze, ze, want, da, want daardoor bevinden zich de zon, intussen bevinden zich de zon in de volledige, eh, daardoor bevinden de, want de zon intussen bevindt zich in volledige gelijkheid met Jezus. Kimasha, zon, avim. want Ze waren al in de Jezus, dus het is niet meer uh, een lagere, die komen naar een hogere, die wordt als hogere. Kimasha, zon, avim, juter, want het feit dat de zon uh, grover zijn, dan hier. Zoet. Dat is geen, dat is geen tekort, maar juist, eh, uh, juist, um, het doet, datgene wat hen meer maakt, dan hen. Dat is geweldig, wanneer ook, dat is wat het principe, wat, wat ook voor ons is, uh, belangrijk, dat, uh, staat geschreven in de Torah geleerd hadden gezegd. Daar waar uh, Baal Tshuwa staat, daar waar iemand staat die een keer heeft gedaan, kan geen Tzadik staan. Hier zit een enorme diepte. Dus daar waar de Tzadik, waar de iemand die dus zonder was, oftewel betekent die een grove avioed had, die dikke wens had, en uh, tekort had, en nieuw. En dan een ander was bijvoorbeeld een, een traptreder, die had, een, had uh, een traptreder, die tzadik was, die was rechtvaardig. Nee, maar uh, had die, die vallen niet, dat die diepte, diepe vallen, van die anderen niet, van die grove wensen had. Die niet vervuld waren. Maar als die ander die zich corrigeert, die dus keert tot Tshuva doet, oftewel keert tot degene de die Tshuva is, dat is de, de Ima, de Abu Ima, de Ima heet Tshuva, Tshuva, keert tot de Ima, de hoge Ima, dan kan rechtvaardigen niet, dan wordt die hoger, immens hoger hoger dan die tzadik, dan rechtvaardigen. En dat is een geweldig wonder, wat Hashem heeft gemaakt, eigenlijk de wereld heeft opgebouwd, op dit tzwa. Eigenlijk, iemand die dan gewoon, van zijn kind af aan, leerde Torah, en weet niet van die, van het vallen, van het, van het, eh, die, Verledingen, die enorme verledingen waaraan de wereld staat. Een mens staat die eh, ervaart zijn eigen wens om te ontvangen voor zichzelf. Zijn eigen linkerlijn. Zijn niet te vergelijken, niet te vergelijken met die armen, met, met het arm. Uh, innerlijke leven van een orthodox bijvoorbeeld, die kent het niet die van kind af aan, aan hem wordt gezegd doe dat niet, kijk dat niet, kijk niet naar, naar vrouwen, kijk niet naar de auto's, kijk niet naar dat hij is net als ijzel hij ziet niet net als ijzel die loopt dan met uh, gespannen met, uh, met die, die dan eh uh, Achter hem zit dan een ruiter. Dan met een wagentje. Zo. En dan de, de ogen zijn dicht van hem. Om, van van de, aan de zijkanten. Hij, zodat hij zich niet mag afleiden. En dat hij de ezel Zo is een beetje van die orthodoxen Die kent het niet. En daarom. Iemand die Tshuva maakt. Is veel hoger dan iemand die. Uh, een zoon van een rabbijn duidelijk, of een rabbijn, of iemand die al vele generaties van rabbijnen is, waarom? Die andere, die heeft die verledingen niet, die, die, die heeft wel natuurlijk, maar hij, hij negeert die verleidingen. En zo zien we dat iemand die, het wonder van het werk van Yeshua, dat Yeshua eh, had gezegd, ik ben gekomen niet voor Gezonden, degene die menen mein, dat die gezond zijn. Ja, zoals die fariseeën, en eh, Siducé, siducéën, die menen dat die allemaal apetroos zijn voor wat. Maar ik ben gekomen voor zieken, ja, voor eh, dieven, voor prostituees, voor eh, tolenaars. Heidelijk, dus het hoeft niet mensen zijn, die deze beroepen die, die, die oefenen maar het hoeft niet per se te zijn, maar de, de houding, innerlijke houding daarvan, die weten, die uh, weten dat die zonder zijn en die ondanks uh, alles truwa doen, inkeer doen en komen tot Hashem en dan staan ze f, immens, hoger, dieper en dichter bij Hashem, dan zij die zich gezond wagen. Eh, de regel 44. Was me kabli na zon, me jishsud, ga de digar. 45 Ben asu a zon, Bij shafa, bejichud, echad, panim we en dan zo'n ontvangen van Jirs, ook de mogen van Gar. En de zoon worden tot één niveau van eenheid: panim bij gezicht tot gezicht. 46. וגו סוד המעמר די יום רביעי די מעשה ברישי תהי מאורד ברקיה השמאים, שענוק ועחטן פרטח רחל ועזייר ענפים, נחללו שנהם בשבה, בשם אחד, זה נהכן פרטח, we dan En dat is de essentie van de uitspraak van de op de vierde dag van de scheppingsdatum 47. Hemelrot Parakia, Hashem zegt: laat de hemellichamen zijn in het uitspansel van de hemel. Wat betekent dat? dat de noqwarachey 48 en de zeeën Niklalus, niklalus, neem werden samengevoegd tot elkaar beshava in gelijke op gelijke voet. Gelijk aan elkaar zijn geworden in de naam Echade. Eigenlijk bij het woord Echade. In de naam, in één naam, beter te zeggen, nee, niet wat ik ze gezegd, neem ik mijn woord even terug. In de naam Echade. Hij zegt het niet wat het is. Meorot. Ah nee, had Meorot in één naam Meorot. Aha, in één naam Meorot. Er werd Meorot betekend hemel lichamen. Er zitten dus twee. En dat is dan bij deze naam Meorot, zoals dat in de staat geschreven, hemel lichamen dat daarin zijn zijn ze dus samen samengevoegd tot elkaar zijn 49 zo dat, dat is de essentie van Hawaii hoe elokim ja Hawaii hoe Hawaii is zeer ontbinden is, elokim is nukwa Hawaii hoe is elokim Hawaii is elokim dus aan elkaar gelijk zijn. wanneer zafayfte hata ali de arba pikudin halalu kvargi slamnu een feit dat Corticunaat zon eh, eh me bet par mim Bakomashava. Win hem zin het dus nu dat do, door vier deze voorschriften vier eerste voorschriften qua islam nu hebben wij al voltooid volbracht de hele correctie van de absolute op tot de zon tot zirampine nu qua in twee keer ja in een twee keer er is katnut in en dan gaat tot hetzelfde eh, niveau dus ze, ze staan nu uh, met elkaar op hetzelfde niveau. De volgende pagina. Reshmem zijn 247. De rechter Colom, de eerste regel. Dat daar. Ja is Leza weg het zoon. Al idee al man twee. Om asim to wim. Begde elam schich lanu mochen mij hem. En nu. Uh, moeten wij ze weer tot ziwuk brengen, zee, de zon weer tot ziwuk brengen, door het doen opstegen van man en goede daden, de regel 2, om, om aan te trekken naar ons, mogen van hen. Zie? Drie. We hebben gemerp genoot mogen en ik raïm. Naaraan de kat nood vier, we naaraan de kat lood Winnerande gaat loodbed. Shaheem vijf nim shahim lanu, al de Shaara pikudin, amuwaim zesle van wat je nu ons zegt. Let op. Kijk nou, wat doen wij? Wat gebeurt er met ons wat wij doen, wat wij doen, als wij man omhoog doen? We hem, gimelp genoten mochen. En er zijn drie aspecten van mochen. Drie zo drie typen mochen. Die heeten. Naar andere gaat roach ruach, neshama ne shama, van gaat Vier, naar andere gaat nu, daar na, naar andere ne shama, van de eerste gaat En naar andere betende bet roach en de ruach, ne shama, van de tweede de Het allemaal halen we zo'n zo veel leren. Shemim shemim dat die worden naar ons aangetrokken vijf alleen deze is let op door de overige voorschriften die die hier verderop zullen uit uh, gebra gebracht zullen worden dus de, verder die, van uit, die, die dus behoren tot die overige veertien uit, overige uit uh, het totaal van veertien voorschriften zoals gebracht zijn door Rabishim. shimon zes naar de punt waar naar aan de katnot en dan drie typen uh, morgen, ja, dus drie fasen van de morgen. Naar aan de katnot, usod yom chamishidemase brishid seifun vema marisharzua ma'im shariz nefesh chayev gomer. En naar aan van katnot, dus het het uh, laagste niveau van de drie niveaus van de morgen. Dat is de essentie van de vijfde dag van de scheppingsdaad in de zeven, regel zeven in de mamar, in de uitspraak van Hashem laat de wateren uh, wemelen van gewemelde ne nefes, gaaien, levende nefes enzovoort acht na de punt hoe bijom asischiewe hen negen waak ve garde gadlut alav vevagde gadlut bet hu boyom trechltin hashishide maasebri shi vegarde gadlut ze elf bet hu boyom hashshabat kmo shegaduf levanei en hij geeft ons een in vogelvlucht een overzicht wat het overzicht wat het verder zal gebeuren en uh, later zullen we dat allemaal leren nog in voor het, tot het einde van het boek, maar hier geef hier je al eh, een, een, een, een, een, een, een zo'n overzichtje. We t'a slomme katnoot en de, het voltooien van, het vol, vol, voltooien, vol einden van de katnoot is bereikt wordt op de zesde dag van de scheppingstaat. We gaan wak en zo ook de wak en gaar van de eerste gadloed. En de regel negen. En wak van de tweede gadloed. Ook die. Zijn. Worden dus volbracht. Volleend. De regel tien. Op de zesde dag van de scheppingsta En nu. En terwijl. En de gar van de gadloed. Terwijl de gar van de gadloed. Dus de gadloed van de gadloed eigenlijk. De gar van de gadloed. Twee, de gar, de gar van de tweede gadloot wordt voltooid, volbracht op de dag van Shabbat, dus de zevende dag van de scheppingsdaad. van hem, zoals geschreven zal worden voor ons, dus in de volgende, daarop volgende lessen.